Boom. Een mooie boom. En op de onderste tak van die boom zit een vogeltje. Een druk vogeltje. Het is aan het zingen, het, is, het komt vleugeltjes tekort voor alles wat er moet gebeuren. Voedsel verzamelen, jonkies voeren, vijanden verjagen, het bekende werk. Tot zijn tijd over is en een nieuw vogeltje zijn plek inneemt op die onderste tak... En een nieuwe cyclus van drukte begint. Op een hogere tak echter zit een tweede vogeltje. Dat zit stil en het observeert. Zonder oordeel, zonder interventie, kijkt hij naar dat drukke vogeltje. Hij neemt alles waar. En als je dit beeld diep doorvoelt en naar, vertaalt naar hoe je hier zit. Je ziet jezelf. Je ziet je gedachten, je voelen, je volgt je ademhaling. Dan komt er een moment dat je gewaarwording invloed krijgt op dat onderste vogeltje. En dan zitten we in de quantum fysica. Want de observant en het geobserveerde beïnvloeden elkaar. Stille waarneming zuivert en verstilt. En dan komt er ook een moment dat je je bewust wordt van een derde vogeltje dat nog hoger in de boom zit. Bijna onwaarneembaar. Maar hij zit daar in een onaantastbaar licht, alles overziend, los van tijd en ruimte. Hij zat er en hij zal er nooit niet zijn. En wij, wij zijn ooit dit derde vogeltje geweest. Tot er in de tijd, door de tijd heen, andere vogeltjes tot manifestatie kwamen, dieper in de schaduwen van de boom. Maak ik even de stap naar Plato. Plato sprak over deze schaduwen, schaduwen als over het leven in een grot. Jullie kennen het beeld, denk ik. Maar laatst kreeg ik van iemand, Jacqueline Hobbs, in dit geval het beeld aangereikt van een doos. En dat was wel heel erg sprekend, want stellen we ons nu eens een doos voor. Hier, we zetten hem hier voor ons neer, doen hem dicht. We doen de mens in die doos en het leven neemt een aanvang, of de tijd neemt een aanvang. De oorspronkelijke werkelijkheid van buiten die doos is natuurlijk nog steeds aanwezig, buiten de doos. Maar wij in de doos, we hebben geen flauw idee meer wat voor werkelijkheid dat is, want onze werkelijkheid is in de doos. We zitten daar in die doos, gewond en beschadigd, als in een holografisch schijnwerkelijkheid, waarin tijd en ruimte de belangrijkste dimensies werden. Het is onze bekende dualistische, driedimensionale werkelijkheid. En in die doos zit als het ware een werkelijkheid als een karikatuur van het oorspronkelijke, en je vindt er ook alles wat, wat je kunt bedenken. Je vindt er de religie, je vindt er de esoterie, je vindt er de kunst, je, verkindt, je, uh, je vindt er het verkeerd begrepen gnosticisme, je vindt er de oorlogen, je vindt er complete universa, astrale sferen, je vindt er de opgestegen meesters, je vindt er onze goden, incarnaties. En alles in die doos lijkt voor ons bewustzijn net echt. Oneerbiedig gesproken lijkt ons leven in die doos op soop. En hoe meer je ermee identificeert, hoe meer je je eraan hecht, hoe pijnlijker de afleveringen van die soop gaan worden. Het mooie, mooie van dit beeld van die doos is dat als je hem openvouwt, je het kruis krijgt. En op dit symposium spreken we over innerlijk christendom. Ik vind het lastig, omdat we allemaal vol overtuigingen, projecties en programmeringen zitten. Lao Tse sprak met dezelfde voorzichtigheid over Tao. Tao is eeuwig, zei hij. Tao heeft geen naam. Kon Tao gezegd worden, dat zou het eeuwige Tao niet zijn kon de naam genoemd worden, het zou de eeuwige naam niet zijn. Als niet zijn, kan het worden aangeduid als de grond van de alopenbaring. Als het hart voortdurend niet is, kan men het mysterie van Tao aanschouwen. Als het hart voortdurend is, kan men alleen begrensde en eindige vormen zien. Beide, zowel zijn als niet-zijn, komen uit dezelfde bron voort. Maar ze hebben verschillende werkingen en ze hebben verschillende doeleinden. Beide zijn vol van mysterie en dit mysterie is de poort des levens. In die doos van onbestendigheid sta je tussen de coulissen zonder het spel goed te begrijpen, als in een hologram. In tijd, afstand. En is er in die doos, in onze leven, ook maar één moment geweest dat we konden zeggen dat we het meest authentiek waren? Was dat toen we twintig waren? Of was dat 32 incarnaties geleden? Of is dat nu? Of zijn we pas morgen wie we werkelijk zijn? Je kunt dat niet zeggen. In al die punten van tijd is alleen beweging. Beginpunten en eindpunten die elkaar afwisselen. Nooit een identiteit, nooit een overtuiging die bestendig is gebleken. Het is als wolken, ze komen en gaan en ze laten feitelijk geen sporen na. En nu, op dit moment, staan we op een tweesprong, u en ik. Er is een afslag die ogenschijnlijk makkelijk lijkt maar het bedriegelijke van deze weg is dat het een tijdlus zal blijken te zijn die je terugbrengt naar een punt waar je al eerder gestaan hebt. En op het andere pad lijkt je alles te verliezen, zoals je gehechtheden, zoals je zekerheden, je identificaties en bovenal je schaduw zelf. Het is een pad van stilte en op dat pad gaat de doos open om zich te ontvouwen tot het kruis. Ik kreeg onlangs een uh, tekst onder ogen van een onbekende Hopi-Indiaan, die over onze tijd het volgende zegt. Jullie zijn doorgegaan met vertellen dat dit het elfde uur is, maar nu moet je teruggaan en de mensen vertellen dat dit het uur is. Je moet sommige dingen onder ogen zien. En dat, dat vind ik wel mooi. Dan komt hij met een aantal hele concrete dingen die te maken hebben met ons leven. Hoe hebben we dat ingericht? He, dat dingen om over na te denken. Waar woon je? Wat doe je? Wat zijn je verbindingen met andere mensen? Waar is je water? Ken je tuin? Het is tijd over de waarheid te spreken. Creëer je eigen samenleving. Wees goed voor elkaar. En kijk niet naar buiten voor een leraar. En toen klapte hij in zijn handen, glimlachte en zei, dit kon er eens een goede tijd worden. En hij vervolgde, er stroomt nu een rivier, erg snel. Hij is zo groot en beweeglijk dat mensen er bang van worden. Ze zullen zich aan de oevers willen vastklampen, maar ze worden dan uit elkaar getrokken en ze zullen lijden. Weet dat de rivier zijn eigen bestemming heeft. Onze ouderen zeggen dat we de over los moeten laten en naar het midden van de stroom moeten gaan. En met open ogen boven water zien te blijven. Op dit moment in de geschiedenis is niets meer persoonlijk. En wij zelf al helemaal niet. De tijd van de lone wolf is voorbij. Pak je samen. Schrap het woord strijd uit je vocabulaire. Wij zijn zelf op wie we hebben gewacht. In de jaren zeventig kwam ik voor het eerst in aanraking met de school van het Roosterkruis. Ik bezocht in Groningen op de Gansvoort Singel een lezing, toen de tijd gegeven door Jan van Eerden. Enkele van jullie zullen hem nog gekend hebben. Maar wat er toen gebeurde, de bliksem sloeg in, bij mij. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt. Ik werd volkomen van mijn sokken geblazen, de wereld kwam tot stilstand en werd nooit meer hetzelfde. En waarom vertel ik dit? Omdat op dat moment al mijn overtuigingen, al mijn gedachten en conditioneringen niets meer waard bleken. Er was niets meer dan stilte. Niet letterlijk, want mijn hoofd was een draaistroom, maar wel figuurlijk gesproken, want alles kwam stil te vallen. En misschien hebben we allemaal van dit soort ervaringen. Het zijn momenten waarop onze mind het af moet leggen tegenover ons hart. Net als bij de symbolische onthoofding van Johannes de Doper. Alles komt tot stilte en ineens heb je een besef van de wereld buiten de doos. Twee voorkomen van elkaar te onderscheiden werkelijkheden, waarbij de een wel deel uitmaakt van de ander en de ander niet van de een. Onze mind, ik, het is een Engels woord, ik heb er geen goed Nederlands woord voor. Onze mind is als een doorlopende, repenterende autocue die de wisselende coulissen rondom ons becommentarieert. Er is een stiltepunt in onszelf als de naaf waarom, waar alles omheen wentelt, doet, piept, kraakt en vooral dus veel commentaar levert. We gaan nog eens, als jullie het goed vinden, naar onze innerlijke stilte. En ik wil jullie vragen, haal eens een keer bewust adem en volg die ademhaling in jezelf. En we laten even deze hele mooie ruimte, Renova, laten we even voor wat het is, valt weg. En geen zorgen, want straks zijn we weer terug. Alles staat er nog. Voel je spanning? Oké, okay, dan is dat zo. Onze aandacht gaat naar binnen. Wat neem je waar? Zit je in je eigen ondertiteling van deze lezing? Als dat zo is, is het zo. Hecht er geen waarde aan. We zijn nu even dat tweede vogeltje. Toen we geboren werden, kregen we een naam. Maar die laten we ook los, want we zijn niet onze naam. Namen komen en gaan. Namen laten geen sporen na. We hebben een aantal jaren geleefd hier op onze aarde. We laten dat besef voor wat het is, want in essentie zijn we tijdloos en eeuwig. We hebben veel gedaan in ons leven. Op sommige dingen zijn we trots, op andere misschien wat minder. Maar dat is ook niet belangrijk. We zijn niet onze ervaringen. We laten de identiteit met wat we bereikt hebben ook los. En we hebben onze woonplaatsen. We hebben het goed of misschien niet goed. Maar ook dat is niet belangrijk, want de echte woonsteden ligt in ons hart. We hebben ons lichaam, soms zit dat ons in de weg, de een meer dan de ander. We nemen dat waar, we hechten er geen betekenis aan. Het is zoals het is. We zijn onze klachten niet. Want onze enige echte werkelijkheid is nu onze innerlijke stilte. Alles valt weg en de autocue van de mind komt tot stilstand. En we worden voor even wie we eigenlijk bedoeld waren te zijn voordat deze werkelijkheid gehackt werd. Namelijk de innerlijke getuigen van wat zich in tijd en ruimte afspeelt. Wij zijn de liefdevolle ogen en oren van de oorsprong. Wij zijn in wezen multidimensionale wezens aanwezig in alle dimensies van tijd en ruimte. En nu is de stap naar een, voor mij in mijn ogen, een belangrijke tekst van de school van het Rozenkruis, Klein. En die tekst luidt, sla acht op je emoties. Sla acht op je denken, sla acht op je wilswerkingen en ga na of ze in overeenstemming zijn met je innerlijk pad. Hoe je, conclusie ook is, forceer geen tegenreactie. Niet met gevoelens, gedachten of wil, neem alleen objectief waar. Tracht af te dalen in de bronnen van het onderbewuste, laat angst, zorg en vrees los. Laat de waarheid door je heen gaan en wees stil in grote rust. Zie jezelf staan als op een weegschaal en constateer het positief en het negatief, het subjectief en het objectief. En spreek dan het mantra: Heer, uw wil geschieden. En laat zo de radiaties van de drie mysterieën in u door u heen stromen en macht over u krijgen. U maakt dan de latente nieuwe mogelijkheden in ons bloed vrij. Uw kleine bloedsom loopt ontvankelijk voor de gnosis en het venster van mijn ziel gaat open. De eenheid van hoofd en hart komt aldus tot stand en een nieuwe bewustzijn wordt geboren. Als we op dit punt aankomen, zullen onze innerlijke schaduwen Sneller? Als we op dit punt aankomen, zullen onze innerlijke schaduwen naar boven komen. Dat is een interessante fase. We leven nog steeds in de doos, maar die begint te kraken en licht door te laten. Het blijft niettemin een doos van illusie, waan en misleiding. De tegennatuur heeft feitelijk nog steeds vrij spel in deze fase is een gezond functionerende persoonlijkheid belangrijk. We kunnen niet zonder. Maar we ervaren ook dat we niet louter en alleen dat onderste vogeltje meer zijn. Er komen beproevingen en die moeten ook komen. Via de zintuigen, het gevoel en het denken. In de meest basale komen we onze controlemechanismen tegen. En onze angsten. In de tweede reeks bevind je op het niveau van gevoel. We gaan een innerlijk pad van ontwaken en dat ervaren we ook in grote dankbaarheid van binnenuit. Maar hoe dun is de draad waarover we balanceren? Wanneer we van deze spirituele ontwikkeling een nieuwe identiteit maken, met andere woorden, ons schaduw zelf ermee verbinden, dan gaan we onroepelijk terug de doos in. En er kan heel lang een heel lange soort van jo-jo fase bestaan tussen een innerlijke stilte en een op de persoonlijkheid gebaseerde identiteit. Een derde beproeving vinden we in ons denken. We gebruiken onze mind om onze doos te ordenen, zingevingen erin te zien, om grip te houden op filosofieën, religieuze, esoterische overtuigingen op wie we denken te zijn. Maar in de stilte van het derde vogeltje, Bestaan geen overtuigingen, want alles is. Het is het pure Tao dat in geen woorden uit te drukken valt. Het is de zuivere liefdeskracht van het Christusbewustzijn. Voor eeuwig vrij, voor eeuwig en altijd vrij. Klopt en u zal worden opengedaan. En ik klopte. En zie, de deur ging open en ik zelf was het die hem van binnenuit opende, want ik was er altijd al.